7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Den Haag wacht in spanning op CPB-cijfers. Slotfase lijkt aangebroken bij slag om Homs in Syrië. Een nieuw meldpunt voor verkeersonveilige situaties. Het Centraal Planbureau komt rond 8 uur vanochtend. met ramingen over de economische groei en het begrotingstekort. De cijfers worden door Politiek Den Haag met spanning tegemoet gezien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 Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, NEVI. De inkoopmanagersindex van NEVI kwam in februari uit op een stand van 50,3. De hoogste stand in zes maanden. Een uitslag lager dan 50 duidt op krimp in de sector. Een score hoger dan 50 op groei. In februari werd iets meer geproduceerd en het aantal nieuwe orders nam toe. De exportorders stegen voor de tweede maand op rij. En dat gebeurde in het hoogste tempo sinds mei vorig jaar.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 De manschappen van zijn elite-eenheid behoren net als de Assad-familie tot de Alevitische minderheid. Ze zijn berucht vanwege hun wrede optreden. President Wade van Senegal is nog niet zeker van een nieuwe termijn. Hij heeft bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen bijna 35% van de stemmen gekregen. Daarmee geen absolute meerderheid. Moet nu een tweede stemronde komen.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 Sigarettenfabrikanten hoeven op hun pakjes die in de Verenigde Staten worden verkocht... niet met foto's te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken. De schokkende afbeeldingen van rottende tanden en zwarte longen... zijn in strijd met de grondwet van de Verenigde Staten, zo bepaalde een Amerikaanse rechter. Hij wees erop dat de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting in het geding is. De overheid mag een fabrikant een mening niet opleggen. De Amerikaanse overheid vindt dat het om voorlichting gaat... die in het belang is van de volksgezondheid...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 AMB Verkeersinformatie: Het is niet echt druk op de weg. Een vrachtwagen heeft een klapband gekregen op de A15. Dat veroorzaakt nu file van Europort naar Rotterdam. Tussen Hoofdvliet en Pernis 3 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Verder een korte file bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland. Bij knoopend Waterberg. En op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort 2 kilometer. De laatste file zat op de A50. Arnhem naar Os. Tussen het Valburg en het Ewijk 2 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Met grof geschud en veel geweld is het Syrische leger wijken in de zwaar belegerde stad Oms ingetrokken. Straks het laatste nieuws en we spreken Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Maar eerst naar het grote wachten: de voorspellingen van het CPB economisch redacteur André Menema zit maar naar de computer te staren of die cijfers komen. Maar dat zal André pas rond 8 uur worden. Hè? Dat ja. is nu wel bekend. Op de minuut af weten we het nog niet. Maar dan krijgt u dus ook gelijk van André. Leg eerst eens uit, want uh, Centraal planbureau komt wel vaker met cijfers. Waarom zijn deze nou zo belangrijk? Centraal nou, planbureau komt altijd, zeg maar, ergens in het voorjaar met ramingen voor de komende jaren. Omwille van de besprekingen van het kabinet en uh, de plannen die daar gemaakt moeten worden. Dat is nu vervroegd, dat was normaal gezien eind maart, dat is nu naar voren gehaald... omdat iedereen zeg maar, bovenop het vinkertouw zit uh, om te weten hoe gaat het met onze Nederlandse economie. Want de berichten zijn dat we, slecht, we zijn in een recessie zijn gezakt. En wat betekent dat voor dit jaar? En vooral, wat betekent dat of er misschien al dan niet meer nieuwe bezuinigingen moeten gaan komen? Dus iedereen zit uh, te kijken nu naar, in dit geval het Centraal Planbureau als de rekenmeester van het kabinet. Die komen met de nieuwe ramingen voor dit jaar, maar ook voor volgend jaar en het jaar daarna... En aan de hand van die cijfers, raming over economische groei... over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de werkloosheid, inflatie... en natuurlijk, heel, heel belangrijk, wat gebeurt er allemaal dankzij die economie... met ons begrotingstekort en onze staatsschuld. En als we daar zeg maar, vanaf wijken, dan moeten we extra gaan bezuinigen. Nou, dat is de hele politieke discussie, zeg maar. Goed, we gaan niet koffiedik kijken. We wachten tot we ze hebben. Zodra jij ze hebt, kom je terug. Komt André te en hoe is het zover gekomen hè, met die crisis? Want we zitten officieel, je hoorde het André zeggen, in een recessie. Dat is afgelopen maand aangekondigd door het CBS. De Europese Commissie voorspelt dat de economie dit jaar niet groeit... maar krimpt met bijna 1% in Europees verband. En vandaag komen daar dus die verwachtingen van het CPB bij. Bert van Sloten, ging eens kijken. Rond de zomer van vorig jaar begint de crisis weer op te vlakkeren. Als een ware veenbrand slaan de vlammen af en toe heftig om zich heen. Er is overleg, veel overleg. En Duitsland en Frankrijk zetten de toon. In juni zegt de Franse president Sarkozy dat de euro gered moet worden. De, la France pour défendre la stabilité de en Merkel komt met het idee om de private sector vrijwillig te laten meebetalen. We wensen ons een op vrijwillige basis. Ik dat Maar de uitspraken nemen de onrust niet weg. In juli is er sprake van fors verlies op de beurzen. En naast Griekenland melden zich ook landen als Italië aan het schuldenfront. De rente stijgt naar 6 procent. En meer. Alle ogen zijn nu gericht op Italië. Daarom rinkelen de alarmbellen bij de politiek en op de kapitaalmarkten. Maar alle politieke inspanningen ten spijt, het helpt niet. De rente op 10-jarige staatsleningen van Spanje en Italië is opgelopen tot ver boven de 6%. Het is de hoogste rente in 14 jaar. En de beurzen blijven onrustig. De beurzen in Londen, Frankfurt en Amsterdam daalden tot bijna 3%. De onrust slaat ook over op de consumenten uitgerekend op prinsjesdag leden van de staatgeneraal komt het CBS met slecht nieuws. Het vertrouwen van consumenten is verder verslechterd deze maand. Niet eerder waren consumenten zo somber, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En de berichtenstroom houdt aan. We houden de hand op de knip en dat zorgt voor een kettingreactie. Om uh, bijvoorbeeld een nieuwe keuken te kopen volgend jaar of auto's te kopen, gaan wij zelf investeren? Doen wij dure aanschaffen komend jaar? De werkloosheid behoort nog tot de laagste in Europa, maar loopt wel weer op, richting de 500.000. De bouw ligt op zijn gat en de huizenprijzen dalen en de Woningmarkt stil. De huizenmarkt kwakkelt door. In het tweede kwartaal werden ruim 30.000 huizen verkocht. 8% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En in delen van het bedrijfsleven wordt gesteund en gekreund. In de bouwketen van architecten, installateurs, bouwbedrijven... woninginrichters tot en met de meubelboulevards. Nou, dit deel van Beverwijk uh, gaat doodbloeden. Want uh, hier staat gewoon te veel leeg. Uh, de gebouwen zien er uh, armetierig uit... Hier moet gewoon echt wat gaan gebeuren. De binnenlandse vraag loopt terug. En de stroom aan opdrachten uit het buitenland droogt op. Dat wordt overal gemerkt. In de metalen, in de elektrobedrijven, in de chemische industrie. Zelden is meer duidelijk geworden wat het betekent om een open economie te zijn. Meedobberend op de golven van Europa. Nederland komt in een recessie terecht. Het CPB is de eerste die het meldt. En de ondernemers en ook de werknemers, die merken het. Maar liefst 75 van de 225 werknemers zijn ontslagen. Wat gaat het betekenen? Wie moet eruit? En blijft er nog wat over? Want ja, degene die overblijven die krijgen een enorme taak bij. Dat is wel duidelijk. De fabriek wordt nu stilgezet. En daarmee ook een deel van de economie in Zeeland. TomTom Tom staat onder druk en dus moet er gereorganiseerd worden. Het vertrouwen lijkt weg, want niet alleen de cijfers van de rekenmeesters vallen tegen... ook de kredietbeoordelaars zorgen voor een vervelend gevoel in de buik. Het zijn drie gevreesde namen. Moody's, Fitch en Standard Poor's. En die drie regeren de financiële wereld. Zo raakt de Rabobank de triple E-status bij SP kwijt. Maar ook landen zoals Oostenrijk en Frankrijk worden afgewaardeerd. Triple A, triple échec, <laughs> zeiden ze meteen gisteravond. En de mensen zelf die lijken te berusten. Het is het systeem dat ons iets oplegt. Ik kan er toch niks aan doen, zegt hij aarzelend. Dat is de analyse vanuit een Franse bar tabak... die misschien wel voor heel Europa opgaat. Straks weten we hoe Nederland ervoor staat... en kan het debat over de oplossing tussen economen... en vooral tussen politici gaan beginnen. Want het CPB heeft alles doorgerekend en komt dus straks met de stand van zaken, van de economie van Nederland en met de prognose voor de toekomst. En iedereen wacht maar op die cijfers. Al maanden wordt er naartoe geleefd in Den Haag. Datum heeft bijna een mythische status gekregen. Joost Vullings in Den Haag is dat terecht. Nou ja, als, als, als we het zwaar aanzetten kan je in zekere zin wel zeggen... dat het eh, met deze cijfers het voortbestaan van het kabinet op het spel staat. Ik bedoel, dit kabinet voert tot op heden de gemaakte afspraken met veel discipline uit. Eh, levert nauwelijks eh, problemen op. Eh, maar kabinetten krijgen het doorgaans pas echt moeilijk... als ze te maken krijgen met onverwachte zaken. Nou, dat is deze crisis. Het kabinet besloot al eerder tot bezuinigingen eh, voor 18 miljard euro. Daar moet dus nu echt een flinke schep bovenop. En dat wordt echt een hele moeilijkheid opgave. Iedere miljard boven de 18 die al was afgesproken doet nou eenmaal meer pijn dan die eerste 18. Want als het zo makkelijk was geweest, had men, wel het, men het wel gelijk gedaan. Uh, ja, dus men gaat deze klus aan met het risico uh, dat het misgaat. Dus met recht een spannende dag hier in Den Haag. Nou worden er sombere cijfers verwacht. Um, het gaat om economische groei, koopkracht, werkloosheid uh, en ook het overheidstekort. Welke, bij welke bedragen wordt men terstond nerveus in Den Haag, denk je? Nou ja... Uh, uh... Blijft het om te zeggen onder de 6 miljard, dan zal men toch wel stiekem heel erg opgelucht zijn. Dat is te doen, zeggen ze dan. Bij 7, 8 miljard, dat is een bedrag waar heel veel mensen van uitgaan, dan zullen ze zeggen lastig, maar daar komen we wel uit. Aan bezuinigingen bedoel je? Nu, Aan bezuinigingen. Yes, ja, mm -hmm. nee, niet, ja, bezuinigingen? Ja, Ja, bezuinigingen. Ja, klopt. Uh, tussen de 8 en de 10 miljard zie je toch bij mensen wel de eerste zweetdruppeltjes op het hoofd uh, verschijnen. Ja, en bij 10 miljard en meer, dan uh, nemen de stressverschijnselen bij de politici toch <laughs> wel ritmisch toe, hoewel men dat niet zal willen toegeven dan. Ja, hoewel ze, ze hoeven niet te bezuinigen natuurlijk. Joost, er zijn heel veel economen deskundigen zeggen, doe dat nou niet, dat is desastreus als je te veel bezuinigt. Hoe, hoe kijken de partijen daarna die gaan onderhandelen, eh, VVD, CDA en PVV, zijn ze optimistisch, pessimistisch? Nou ja, VVD en CDA, die stralen de laatste weken uit van nou ja, het wordt natuurlijk wel lastig en een pittige discussie, maar we komen er wel uit. Um, maar Wilders is natuurlijk een stuk pessimistischer, die hebben we in het verleden al een aantal keren gehoord. En hij zei. Zegt iedere keer 50-50, misschien wel een hele dunne 50-50. Want het komt er eigenlijk op neer... dat hij alleen maar te verliezen heeft bij deze onderhandelingen. Zijn hele sociaal-economische programma's... overal waar hij voor en tegen is, dat staat allemaal onder druk. Hij kan eigenlijk alleen maar verliezen. Dus hij moet echt uh, stevig aan de bak. En dat zal hij ook zeker doen. En dan moet dus ook aan hem geleverd worden. Hij moet er wel dingen voor terugkrijgen. Goed. In Den Haag, iedereen in de startblokken? Jazeker. Horen we uitgebreid van je. Joost Vullings in Den Haag. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal gaat de levenseinde kliniek van start. Nou ja, niet in het Radio 1-journaal, maar in Nederland. We spreken straks met de voorzitter van de stichting. Eerst maar eens even hoe het is op de weg in e Het is niet druk op de weg, Lara. Een paar files slechts bij Arnhem. Wat drukt op de A12 vanuit Duitsland. Wij knopen het Waterberg, drie kilometer Een kapotte vrachtwagen... Wachtwagen met een klapband op de A15, Europort Rotterdam. Er staat tussen knopend Benelux en Pernis twee kilometer. Je hebt er maar één rijstrook uh, over, maar ja, het is er blijkbaar niet zo heel druk. Dat geldt ook voor de A28, Zwolle Amersfoort, bij Amersfoort twee kilometer. En dan heb ik gewoon alle drie woens. de files uh, genoemd. Even een eind. <laughs> Sorry. <laughs> Ja, het is uh, kwart over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 -journaal. Na 26 dagen van bombardementen op Oms... lijkt het Syrische leger zich op te maken... om de stad met tanks en grondtroepen binnen te vallen. Naar eigen zeggen om huis aan huis op zoek te gaan naar de opstandelingen. Contact met Oms is bijna onmogelijk, omdat er geen stroom meer is. Activist Hadi al-Abdallah vertelde gisteravond aan Al Jazeera... dat ze proberen de gewonden en families uit de wijk te evacueren. Ik denk dat drie van mijn vrienden die uh, op are zijn, are, uh, to help evacuate de gevallen en de families van de gebieden te evacueren. Ik contact with met mijn vrienden. And... Ja, had nog regelmatig contact met zijn vrienden en familie, Abdallah, maar later verloor hij dat telefonisch contact. We gaan naar Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Het is voor journalisten ook voor ons moeilijk om informatie te krijgen. Contact met ons is zo goed als onmogelijk. Welke details komen er toch naar buiten? Wat ben jij te weten gekomen? Nou, helaas heel weinig anders. En dat is op zichzelf eh, tamelijk verontrustend. Want eh, de, zelfs Toraya, satelliettelefoons... waar het een belangrijke bron van informatie is... daarvan hoor je nu ook dat activisten daarmee eh, geen eh, bereik eh, meer hebben. Dat slagen ze dan nog weer door te geven via andere kanalen. En eh, die afwezigheid van, van details en, en van, van nieuws... dat is tamelijk eh, ja, onheilspellend. Eh, in het licht van al andere informatie die wel bij een beetje... Een beetje is doorgekomen. Dus het ziet er inderdaad tamelijk grimmig uit. Het ja, vrije Syrische leger is bewapend, eh, Bertus. En ze hebben het voordeel natuurlijk van een gevecht in de straten, een soort guerilla-gevecht. Maar kunnen ze het Syrische leger het hoofd bieden? Nee, kijk, dat is een, uh, een groep uh, mensen die voornamelijk uh, Kalashnikovs heeft en, en tegen tanks is daar niet heel veel uh, natuurlijk te beginnen en zeker niet als uh, nu als sprake zou zijn van 7.000 uh, mensen die van alle kanten, uh, verschillende hoeken uh, op uh, Babbelammer uh, inzoomen en dan uh, uh, van huis voor huis en, en kelder voor kelder zouden willen uitpluizen. Bovendien op een gegeven moment raakt de munitie op. Dat, dat zijn ook klachten die nog, uh, nog doorkomen. Er is geen eten, uh, het sneeuwt uh, ook nog. Uh, om alles nog erger te maken. Koud dus. Uh, nee, de, wat, wat, de geluiden die komen, die, uh, die zijn dus uh, dramatisch. En men staat tegenover het, uh, de vierde panzerdivisie... Uh, van de broer van uh, Assad, Mahar al-Assad. Wat tamelijk, uh, ja, uh, uh, niet ironisch, maar gewoon, uh, uh, moet ik zeggen, het, uh, erg is. Want het is een soort parallel met wat er gebeurd is in Hama in 1982. Toen was het vader al Assad. Die ook zijn broer met een speciale divisie inzetten. Die dus verschrikkelijk hebben huisgehouden. En toen tussen de 10.000 en 20.000 mensen hebben neergemaaid. En het lijkt erop uh, dat uh, de tweede generatie Assad dit op dezelfde manier wil gaan herhalen. Tjie. Nou is Kofi Annan benoemd tot Syrië gezant voor de Verenigde Naties. Uh, hij heeft aangegeven dat hij tegen gewapende hulp is aan de opstandelingen. Hij pleit voor gesprekken met het regime. Laten we even luisteren, Bertus. Ik weet dat er mensen zijn die andere ideeën hebben dat dialoog niet de manier te gaan is. En je andere middelen gebruiken. Maar ik denk dat voor de van de mensen, voor de van de Syrische mensen die in het midden zijn, een vreedzame oplossing door dialoog en een snelle is een manier te gaan. voor de Syrische bevolking is een snelle, vreedzame oplossing via dialoog het beste, zegt Kofi Annan. Heeft dat nog enige uh, schijn mogelijkheid, enige kans. Of is dat onrealistisch nee, maar... van, van Kofi Annan? Nou ja, kijk, het lijkt wel alsof beide scenario's onrealistisch zijn. Want je kunt wel zeggen nou, de Syrische oppositie moet bewapend worden. Nou, dat gebeurt eigenlijk al. Uh, maar uh, met zulke um, um, um, wapens dat je daar tegen tanks niet kunt. Dus uh, degene, aanvankelijk wilde de Syrische oppositie zelf ook geen gewapende versie. Want men wist dat, dat daar niet de kracht lag. En ja, uh, dat blijkt uh, denk ik de komende dagen ook heel gauw. Dus uh, het is een beetje een noodgreep van Kofi Annan, Maar hij zou wel eens gelijk kunnen hebben dat ze toch moet worden gebroed probeert om uh, een scenario te bedenken, een beetje op zijn jemenitisch. Ik, ik denk niet dat het erg realistisch is, maar uh, heel veel andere realistische uh, perspectieven zijn er ook niet. Dus het is echt een beetje dat zowel de internationale gemeenschap machteloos toeziet, en misschien toch zou moeten proberen om in plaats van de Russen en de, en de Chinezen te verketteren, wat ik begrijp, vanwege hun steun aan Assad-regime, maar ze zouden ook kunnen proberen, misschien, en ik denk dat dat Annan ook in zijn achterhoofd zal hebben, om de goede contacten van Rusland en China met uh, regime en de indruk en, en de, de druk die ze nog kunnen uitoefenen... te gebruiken om te zien of er nog enige enige mogelijkheid is... om dit drama op een andere manier te uh, beëindigen... dan zoals het nu dreigt te gebeuren. Goed. Bertus Hendricks van de Instituut Klingendaal, dank je wel. En uiteraard uh, houden we u op de hoogte over de situatie in ons en omstreken. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Levenseinde Kliniek gaat vandaag van start in Den Haag. Zes mobiele teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige... kunnen euthanasie verlenen bij patiënten die niet meer verder willen leven... en ondraaglijk lijden. Daar gaan we over praten met de voorzitter van de stichting Levenseinde Kliniek, Jan Zuiver. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voor wie is die um, kliniek dan bedoeld, meneer Zuiver? Ik zei het al, mensen die ondraaglijk lijden, um, maar die hebben toch een eigen arts? Ja, uh, voor mensen met een serieus euthanasieverzoek... dat waarschijnlijk zal voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van de wet, maar die bij hun eigen arts, hun eigen huisarts, eh, geen gehoor vinden. En eh, het kan zijn dat de eigen huisarts niet in staat is of niet bereid is om het verzoek uit te voeren wegens principiële redenen, maar het komt ook nogal eens voor dat er niet zozeer principiële redenen in het spel zijn, maar meer praktische overwegingen, dat de dokter het toch niet durft, niet aandurft, eh, onvoldoende ervaring heeft met euthanasie, wat begrijpelijk is, opziet tegen de papierwinkel en de verantwoording die moet worden afgelegd. Soms ook bang is voor justitie. En uh, ik begrijp al die overwegingen heel goed. Ik respecteer uiteraard ook de principiële overwegingen. We zijn er dus ook niet op uit om artsen te bekritiseren. Integendeel, alleen constateer ik dat uh, in sommige gevallen toch een aantal patiënten uh, in de kou blijft staan. En die willen wij met de levend kliniek helpen. Meneer Suiver, kan het ook zijn dat uh, de huisarts van deze patiënten het geen goed idee vinden voor de betreffende patiënt. Ja, dat kan ook. Want dat is ook waar de uh, artsenorganisatie K ja. KNMG uh, zich zorgen over maakt. Um, dat uw stichting eigenlijk maar één doel heeft... namelijk ja. het beëindigen van het leven van die patiënt. Terwijl ja. misschien nog, er nog wel andere mogelijkheden zijn. Ja, ik ken die kritiek. Uh, die neem ik ook serieus. Tunnelvisie. Um, uh, wij zullen natuurlijk waken tegen, uh, tegen tunnelvisie. Uh, ik zou willen uh, onderstrepen dat het niet zo is... dat de patiënt vraagt en dat wij draaien... Um, wij, ...als ik het woord helpen gebruik... ...dan is dat ook niet meteen uh, gerelateerd aan het uitvoeren van het, uh, van het euthanasieverzoek... ...maar wat wij willen is het euthanasieverzoek, dat het kennelijk is, uh, beoordelen. En het kan dus heel goed zijn dat onze arts um, na een aantal gesprekken met de patiënt... Uh, ...en ook na bestudering natuurlijk van het medisch dossier... ...en ook na contact met de arts die het niet wil doen... ...toch tot de conclusie komt dat dit verzoek niet kan worden uitgevoerd... omdat het uh, niet voldoet aan de wettelijke eisen. Ja. Meneer Suiver, het beeld wordt al wat bijgesteld... maar je krijgt toch als eerste indruk... dat het busje met de arts en de verpleegkundige voorkomt rijden. Maar het is dus wel degelijk zo dat zij zich verdiepen... in de historie van de patiënten, in de ja, historie absoluut. van, de, van ja. het ziektebeeld. Ja, nee, ja dat busje met dat een opschrift de kliniek... ja, dat moeten we echt vergeten. Uh, nee, dus... Uh, Zo'n patiënt die dus bij de eigen arts geen gehoor vindt, om welke reden dan ook, die kan zich wenden tot de levenseindekliniek. Kliniek. Dat verzoek gaat dan via een digitaal formulier, een vrij uitgebreid formulier. Kunt u vinden op onze website, levenseindekliniek.nl. Dat wordt gescreend in eerste instantie. Als dat serieus is, dan gaat die arts en die verpleegkundige gaan naar de patiënt toe en hebben daar... Uh, gesprek en uh, ik denk in veel gevallen meer dan één gesprek. Het moet ook geen haastklus zijn, dat wil ik ook nog eens uh, beklemtonen. Uh, ze moeten net zoveel gesprekken met de patiënt voeren en eventueel ook met de dokter die het niet wil doen. Uh, uh, uh, net zoveel uh, dat uh, de, de arts in, onze arts in staat is om te kunnen beoordelen of dit verzoek van deze patiënt voldoet aan de Zorgvuldigheidsnormen van de wet. Want zorgvuldigheid staat bij ons voorop. En die normen, u noemde er al eentje. Zijn dus bijvoorbeeld dat sprake moet zijn van een uh, vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt. Dus het mag niet zomaar een overnight verzoek zijn van de, nou ik wil dood, maar dat moet echt wel overwogen zijn en vrijwillig uiteraard. Ook geen druk van de familie. Uh, en uh, de tweede hele belangrijke zorgvuldigheidsnorm is uh, <coughs> ondraaglijk en uitzichtloos. Uh, leiden. En een derde die ik ook nog wil noemen is dat ook onze arts verplicht is om een, nog een onafhankelijke arts uh, er uh, te consulteren. En uiteraard uh, onze arts is ook uh, verantwoordingsschuldig aan de toetsingscommissie. U uh, mag niet het leven beëindigen van mensen die uh, niet meer verder willen leven. U mag alleen als mensen ziek zijn hè, uh, en ja. ondraaglijk ja. lijden. Ja. Maar ik kan mij voorstellen dat u juist bij de Levens Kliniek te maken krijgt met de moeilijke gevallen die juist aan de rand van de wet vallen. Hoe gaat u daarmee om? Ja, dat verwacht ik ook. Um, nou ja, die zullen dus zorgvuldig uh, bekeken moeten worden. En uh, dan herhaal ik dat het dus niet een kwestie is van u vraagt twee draaien. Mm. En dat in ieder geval op zijn eigen merites moet worden bekeken. Um, uh, we hebben een discussie over voltooid leven bijvoorbeeld. Dat kent u wel. Nou, voltooid leven is op zichzelf geen, uh, geen reden voor... Uh, uh, geen legitimatie voor euthanasie. Daar moet een ziektebeeld bij komen. Een medisch klassificeerbare aandoening heet dat. Uh, en onze levenseindelijke uh, kliniekarts... ...angwoord levenseindelijke kliniekarts... ...moet dus telkens uh, beoordelen of dit verzoek voldoet aan de... Uh, wettelijke eisen. En okay. um, uh, nogmaals, hij moet daar verantwoording uh, over afleggen aan de toetsingscommissies. Dus dat is ook ons, voor ons ook, ook de uiteindelijke toets of wij wel uh, zorgvuldig te werk gaan. Helder. Meneer Zuiver, voorzitter van de Stichting Levenseindelijk Kliniek, dank dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Ja, graag gedaan, want ik, wil, uh, ik ben er echt op uit om misverstanden en onbegrip over de Levenseindelijk Kliniek weg te nemen. Dat kan ik dus, mij voorstellen. Dank u dat we de gelegenheid. Ja, graag gedaan. En, en het uh, KNMG spreken wij later nog trouwens, want uh, die hebben wat kritiek. Maar dat horen we dan later. Dank u wel, meneer Zuiver. Loopt tegen half acht, nog maar eens kijken bij Mino Remmers. Hij is in Ootmarsen vanochtend. Mino, want het hele land wacht natuurlijk op de prognose van het CPB. Hoe staan we er economisch voor? Nou, dat weten ze al in Ootmarsen. Ja, <laughs> Gerard Lassen is bouwbegeleider. En hier in Twente betekent dat normaal veel werk. Want er zijn hier heel veel mensen die zelf een huis bouwen. Werkt ook voor, uh, voor bedrijven, hè? Ik werk ook voor bedrijven, uh, zowel particulier als zakelijk, ja. uh, woningcorporaties. Uh... De bouwhelm ligt achter in de auto, de stalen neuzen? Ja hoor, die ligt achterin Van bouwproject naar bouwproject? Van bouwproject naar bouwproject. Maar het is natuurlijk stukken minder geworden. Hij heeft, u heeft een eigen bedrijf, u werkt samen met uh, een architect hier in Oudmarsum. Uh, Hoeveel offertes al voor niks gemaakt dit jaar? Nou, dat zijn er toch tientallen die je toch voor niks moet maken. Maar goed, ja. dat hoort er ook wel een beetje bij. Maar in de crisistijd, ja, dan moet je toch alles aanpakken wat je kunt krijgen. En betalen Zo. mensen op tijd? Nee, mensen betalen niet op tijd. Veel te laat, weken later, maanden later? Uh, bedrijven betalen maanden later. Of niet? Sommigen ook niet. En ja, dan moet je afwegen van, jongens, wat gaan we doen? En uh, doordat mensen niet betalen, kom je natuurlijk zelf ook in de problemen. Dat ja. geldt uh, voor de, het architectenbureau meer dan voor mijzelf Omdat het bij mij allemaal het wat kleinschaliger is. Maar uh, het, het geeft uh, heel veel uh, stress toch wel... Om, uh, om weer aan je maandelijkse verplichting te voldoen. Moet er geld bij af en toe? Jazeker. Ja, absoluut. Dat, ja, dat, uh, daar is uh, geen ontkomen aan. omdat uh, ja, uh, Het ligt niet voor het oprapen op dit moment. Gerard is iemand die het allemaal eigenhandig heeft opgebouwd. Altijd gebuffeld, zei hij net tegen mij. Nou, ik weet wel wat dat is. Uh, um, uh, zelf dit huis gebouwd, zelf de tegelvloer erin gelegd... altijd in de aannemerij gewerkt, timmerman geweest, nu een eigen bedrijf. En dan nu, in deze tijden, zie je dat het zware tijden zijn... Dit huis waar we nu staan, prachtige woning. Uh, we kijken uit over de landerijen rondom Ootmarsum. Loopt het gevaar? Nee, nee dat niet. Daar zijn we altijd, uh, hebben we altijd te goed voor opgepast in het verleden. En, uh, en daar zorg ik ook voor dat, uh, dat dat niet gebeurt. Uiteraard heb ik mijn maandelijkse lasten allemaal. En ja, die kunnen we tot op heden nog gewoon fatsoenlijk uh, afdragen. allemaal. En uh, ja, het is gewoon uitkijken met je huishoudboekje. Die cijfers van het CPB komen eraan. Dat, dat heeft natuurlijk aan de ene kant iets heel abstracts. Daar gaan we straks ook alles van merken, reacties. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk ook hier op tafel en op de calculator terecht. Um, benieuwd naar wat eruit komt? Absoluut, zeer ja. benieuwd. En vooral uh, hoe de, de toekomst eruit gaat zien. Dat, ja. uh, dat is voor mij, uh, zakken we nog verder weg met de cijfers of, uh, of uh, komt er weer licht? Waar zit hem nou de grootste pijn? Pijn, ja, uh, ja, ik zou het eigenlijk wat anders willen uitleggen. De grootste pijn, we, we moeten met elkaar zien dat je weer uh, de economie een, een boost geeft. En dat is een stukje verantwoording die bij de ondernemer zelf ligt. Mm. Dat is een uh, verantwoordelijkheid die bij de gemeente, provincie en het Rijk ligt. Wij moeten ook weer boodschappen doen, want er moeten moet centen binnenkomen via de ster. Uh, wij gaan in de auto stappen, we gaan richting het kantoor en we melden ons straks weer. Dan gaan we eens kijken of er nog veel opdrachten aan de muur hangen. Oeh, Viola Viola Festival, muziekdanstheater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola Festival, ja, www.violaviola.nl Op 2, 3 en 4 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU World Cup. In Tielf strijden de beste schaatsers van de wereld om prestigieuze titels. Support jouw schaatshelden naar de winst. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 22,50 euro. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera winkels.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 Politiek Den Haag wacht op economische ramingen en Syrische stad Homs verder onder vuur. Goedemorgen, half acht, ik ben Dorot Megens. Over een half uurtje komt het Centraal Planbureau met ramingen van de economische groei en het begrotingstekort. Cijfers zijn bepalend voor de mate waarin de komende jaren wordt bezuinigd, zegt economieredacteur André Meijnema. Um, die ontbreekt. Die stond op een bandje, maar die ontbreekt. Discussie start later deze maand over de CPB-cijfers. Een sleutelrol ligt bij PVV-leider Wilders. CPB-cijfers. Over een half uur worden ze dus gepresenteerd. De VVD wil de verkoop van hash verbieden. De regeringspartij wordt naar eigen zeggen gesteund... door coalitiepartner CDA en gedoogpartner PVV. Volgens de VVD helpen coffeeshops... buitenlandse criminele organisaties met de verkoop van drugs... Het gaat vooral om hash uit Marokko en Afghanistan. VVD wil niet meewerken aan het faciliteren van criminele organisaties in die landen. Hash is samen met wiet de populairste druk in ons land. VVD is niet van plan om de verkoop van wiet aan te pakken. Gisteravond zijn de vijf kandidaten voor het fractievoorzitterschap van de PvdA met elkaar in debat gegaan. Diederik Samsom, Martijn van Dam, Ronald Plasterk, Nebehad Albuyrak en Lutz Jacobi... probeerden de PvdA-leden te overtuigen waarom zij geschikt zijn om Job Cohen op te volgen. Het debat in Rotterdam was het eerste in een serie van vier. Morgen wordt er gedebatteerd in Groningen. De afgespliste koffie- en theetak van het Amerikaanse Sarah Lee... gaat in Amsterdam naar de beurs, waarschijnlijk onder de naam Douwe Egberts. Het hebben ingewijden laten weten aan het Financiële Dagblad. Douwe Egberts werd in 1984 onderdeel van Serwali. Vorig jaar besloot Serwali door te gaan als vleesbedrijf... en de drankentak af te splitsen. Wanneer Douwe Egberts naar de beurs gaat, dat is nog niet duidelijk... maar waarschijnlijk in mei of juni. En de slag om de Syrische stad Homs lijkt de eindfase te zijn ingegaan. Tanks en militairen van het Syrische leger zijn de wijk Baba Amr binnengetrokken. Gebouw voor gebouw wordt uitgekampt... op zoek naar opstandelingen van het vrije Syrische leger. Baba Ammer ligt al meer dan drie weken onder vuur van dat Syrische leger. En het Nederlands Elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd... tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Engeland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten van Robben en Huntelaar. In de slotfase kwam Engeland nog uh, langs zij. Maar uh, Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer. Het is bijna vier minuten over half acht. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 Buiten de Randstad. Een paar korte files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht, bijvoorbeeld. Bij Kerens Kerensheide, 2 kilometer. Op de A12 Oberhausen-Utrecht is de dijk nog het drukst. Bij Arnhem-Noord, nu 4 kilometer. En in het zuiden van het land een file op de A58, die eruitspringt uitspringt van Breda naar Eindhoven. Tussen het de Baars en Morgestel, 3 kilometer. De beurs lijkt wel een achtbaan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus vroeg ik de.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen via internet. NOS.nl of Twitter. NOS Radio 1. Europa's regeringsleiders praten vandaag in Brussel... over een uitweg uit de recessie. We moeten het gezamenlijk aanpakken, zegt Herman van Rompuy... de man die de laatste 2,5 jaar die toppen voorzit. In Brussel wordt vandaag ook besloten over zijn toekomst... als zogeheten president van Europa. De kans is groot dat hij mag aanblijven... voor een termijn opnieuw van tweeënhalf jaar. Van Rompuy is een bruggenbouwer, zeggen voorstanders. Critici noemen hem een nat het wel. Meneer Van Rompuy is door niemand gekozen en legt aan niemand verantwoording af. Dus namens wie spreekt hij daar eigenlijk? Nat het wel... charisma damp grade uh, Integendeel, ik denk dat hij een uh, eerder stijve figuur is die daar zoekt naar een compromis. Bernard Bulke, Europa Watcher en columnist voor de morgen. Van Rompuy verstaat de kunst om op een zeer voorzichtige manier uh, een heel duidelijke koers te bepalen. Van Rompuy is een Belg. Heeft dat nog een toegevoegde waarde? Ik denk dat dat zeer essentieel is. Zijn uh, ervaring als uh, eerste minister van een zo complex en moeilijk land. Als België. Dat levert een know-how op die je op Europees niveau constant kan gebruiken. Uh, compromissen formuleren, compromissen zoeken. En dat is de essentie van zijn taak. Uh, we zitten op de vijfde verdieping. Dat heet hier 50. Dat is daar ergens boven. Maar dan meestal de allerbelangrijkste vergaderingen... die zijn op de paar verdiepingen hoger nog op 80, de achtste verdieping. En daar zijn altijd de diners. En daar gebeuren de spannendste besluiten. Nederlander Luc van Middelaar is een directe medewerker van Van Rompuy. Hij schrijft onder andere zijn speeches. Op zo'n moment hè, dat er een uh, Europese top is... zit jij dan ook bij het diner, bij Van Rompuy, in de buurt? Ja, ik zit dan in de buurt. Ik heb dan uh, een computertje op de gang. Als enige omdat ik dan de persconferentie schrijf die hij na afloop houdt. Ik zit dan boven ergens in een gangetje en dan zie ik hier die duizend journalisten beneden zitten. En dan ben ik dus aan het typen wat Van Rompuy dan een uurtje later, of soms duurt het uren later, zal gaan zeggen. Van Rompuy zelf uh, schrijft graag haiku's, daar is hij natuurlijk bekend om. Dus ik kan me voorstellen dat hij toch heel veel invloed wil hebben op de tekst die jij uiteindelijk nog moet produceren. Ja, tuurlijk. Toen zich dat uh, 2,5 jaar geleden uh, voordeed dat ik voor die man zou kunnen gaan werken... dacht ik dat het juist heel leuk was dat hij schrijft. Hè? Dat hij dus het belangrijk vindt hoe de woorden worden gebruikt en daar ook uh, gevoel voor heeft. Een haiku, zoals u weet, is een vorm van Japanse dichtkunst... met drie regels van vijf, zeven en opnieuw vijf lettergrepen. Het kwade waart rond in zielen en in straten. Na misdaad de straf. Van Rumpa, we hebben meneer Barroso, we hebben mevrouw Ashton, die doet buitenlandbeleid. Dus hè, sinds de fameuze uitspraak van Kissinger van welk telefoonnummer moet ik eigenlijk hebben in Europa, is er nog niet veel verbeterd. Sophie in het veld, parlementariër voor D66. Je hebt zo langzamerhand een, een, een half legertje Europese politieke leiders. Terwijl wat je eigenlijk moet hebben is uh, een, een soort Europese regering waarvan meteen helder is... Wie daar uh, in zitten, uh, aan wie ze verantwoording afleggen tegenover het Europees parlement. En mensen die ook naar huis gestuurd kunnen worden uh, op het moment dat ze niet presteren. Hij kan ook wel uh, doordrijven. Ja. Hij is, hij is uh, toegankelijk, intelligent en, en vriendelijk, maar hij kan inderdaad ook, uh, ook hard zijn. Ik kan me zo voorstellen, als Belg zit hij zeg maar, tussen de zuidelijke en de noordelijke culturen in Europa. Hij heeft de zakelijkheid van de Nederlanders, de Duitsers en de Scandinaviërs, maar ook wellicht het Bourgondische van de Zuid-Europeanen. Nou, hij houdt inderdaad wel van, een, van een, een goed glas bier op de middag, bij de lunch. En ik denk dat dat inderdaad mogelijk maakt om al die, die belangen en die, die culturen bij elkaar te houden. We praten nog even ja. verder met onze correspondent in Brussel, Tijn Sade. Tijn, want uh, wordt van Rompuy uit nou? Nou, je herinnert je vast nog hoe het 2,5 jaar geleden nog wel een beetje spannend was. Hè? Uh, het zou misschien de Luxemburger Jonker worden. Of een Brit. Of misschien onze eigen Jan-Peter Balken. Ja. Die, ja, die deed net alsof hij geen kandidaat was. Hè? Achter de schermen was hij dat natuurlijk wel. Nou, het werd natuurlijk toch. Of het werd niet natuurlijk, maar het werd ineens deze bescheiden Belg. Werd er werd wat lachgericht over gedaan. Een man, een saaie man zonder uitstraling. Moest die nou Europa een nieuwe impuls geven? Nou, hij heeft het toch voor elkaar gekregen. Hij heeft echt bewezen achter de schermen. Uh, ja, een, een bruggebouwer inderdaad zijn, uh, heeft zich vandaag en ook de laatste dagen geen serieuze tegenkandidaat meer gemeld. Dus ik denk dat dat gewoon vandaag een hamerstuk wordt. Oké, okay, nou we zijn in Nederland in de band van de, de CPB-cijfers die over een ja. kleine twintig minuten komen. Wat staat er in Brussel op de agenda vandaag? Nou ja, ook die CPB-cijfers, want Mark Rutte komt hier ook naartoe. Nou ja, eerst komen even de ministers van Financiën bij elkaar. Die gaan wat verder praten over Griekenland. Er worden geen grote besluiten verwacht. Er is nog te veel oneenigheid, dus rond een uur of vijf. Dan begint eigenlijk de echte top, dan komen de regeringsleiders. En eigenlijk is er maar één vraag die op tafel ligt. In ieder geval één belangrijke vraag die de top gaat beheersen. En dat is, hoe krijgen we de economie weer aan de praat? Nou, dat wordt een hele moeilijke discussie, want ja, daar kun je over praten... Maar Ondertussen moeten deze regeringsleiders ook hun handtekeningen zetten... onder een heel streng begrotingspact. En dat zegt mensen overal in Europa, alle landen mogen in de nabije toekomst, volgend jaar eigenlijk al, niet meer dan 3% begrotingstekort hebben. Nou, om dat te bereiken moet je dus heel veel gaan bezuinigen in de meeste landen. Nou, Nederland spreekt altijd uh, heel graag andere landen streng toe, hè, maar heeft zelf uh, net zo goed flinke problemen. Te groot, uh, een te hoge begrotingstekort, een te hoge staatsschuld, dat, is, uh, dat zijn er maar een paar, uh, een paar problemen. Nou, Nederland had beloofd om dat tekort in 2012 al weg te werken, onder die 3% te krijgen halen we zeker niet, ook in 2013 niet. Nou, iedereen houdt nu de adem in. Hè? Zometeen dus het Centraal planbureau met die cijfers. Dat belooft weinig goeds. Het wordt dus zeker voor premier Mark Rutte... een hele spannende top hier ook in Brussel. Ja, want dan mag ik eerst een uh, niet zo goed rapport komen laten zien. En dan hebben ze nog een appeltje met hem te schillen. Ja, euh, ik denk dat je doelt op de PVV ja, uh, meld, uh, het meldpunt voor uh, oost europeanen Nou ja, er is natuurlijk heel veel woede hierover, uh, vooral in het Europees parlement. Nou, ik spring zo in mijn pak op de fiets en rol naar beneden. Allereerst richting dat Europees parlement, want daar begint ook voor Mark Rutte zijn, uh, zijn dag hier in Brussel. Hij heeft daar een uh, hele matineuze ontmoeting uh, koffie en ontbijt met Martin Schulz... de voorzitter van dat Europees parlement. Want die wil namens eigenlijk al die Europarlementariërs... wel eens weten wat Rutte daarover te zeggen heeft... over dat PVV-meldpunt over Oost-Europeanen. En of hij dat steunt, of hij dat afkeurt. Hij wil, ja, men wil dat Rutte zich verantwoord. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Rutte toch stiekem... tijdens dat gesprek gewoon zijn mobieltje in de gaten zal houden... in afwachting van dat CPB-rapport. Tijdens AD vanuit Brussel en u hoort nog van hem vandaag. In afwachting van al dat CPB-geweld gaan wij gewoon maar eens even over voetbal praten. Op Wembley in Londen won het Nederlands elftal gisteravond namelijk met 3-2 van Engeland. Een mooie zege op papier, maar die kwam wel heel moeizaam tot stand hoor. Het venijn zat hem in de staart, want pas ver in de tweede helft werd de score geopend. En de beslissende treffer viel, zelfs in blessuretijd. Na afloop sprak Bert Maalderink met de bondscoach Bert van Marwijk. Wij hebben natuurlijk al heel lang een hele goede fase gehad. En we hebben nu de laatste twee wedstrijden voor deze wedstrijd. We hebben gewoon twee keer slecht gespeeld. En we zitten niet zo ver meer voor het EK. Dus ik heb gezegd, het team moet weer voor zichzelf ook wat stabieler worden. Dat we op dingen terug kunnen vallen. En um, ja, dat was niet spectaculair, met name in de eerste helft. Omdat we in balbezit gewoon niet... Dat we echt te sloddig waren vaak. Maar het voordeel was wel dat we niet meer zo makkelijk als tegen Duitsland tegen drie, vier counters aanliepen. Dan ja, lachen dat... ook aan de Engelsen natuurlijk, want de Duitsers die zijn vlotter in de counter. Nee, dat heb je niet helemaal goed gezien dan Bert, want de ruimtes waren een stuk kleiner. En dan is het voor een tegenstander een stuk lastiger. En dat, dat hebben we gewoon in de organisatie, vind ik, goed gedaan. Zonder zelf goed te voetballen. Maar als we in balbezit dat beter hadden uitgespeeld, hadden we, hadden we makkelijk wat meer kansen kunnen creëren. Nou goed, dat hebben we in de tweede helft veel beter gedaan. En uh, we hebben ook drie schitterende goals gemaakt. En dat uh, zei uh, Bert van Marwijk, de bondscoach van het Nederlands elftal tegen Bert Maalderink. Het is kwart voor acht en de eerste cijfers van het Centraal Planbureau zijn binnen. André Meijnenma, wat weet jij al? De cijfers zijn zojuist binnengerold, ietsjes vroeger dan we verwacht hadden. Maar in ieder geval, ze zijn er. Uh, een, een lijstje met, zoals gezegd, een heleboel cijfers. Die gaan over de economie en de economische verwachtingen voor de komende jaren... Zoals opgesteld door het Centraal Planbureau. Ja. Er was een economische krimp verwacht voor 2012 van een half procent in december. Maar we weten dat we sindsdien in een recessie zitten. En nu zegt het CPB, met al de cijfers die we nu hebben en eh, de herberekeningen... komen we uit op een prognose van de economische krimp van drie kwart procent. Ietsjes minder dus dan de verwachting in december. Ietsjes verslecht wanneer het gaat om de vooruitzichten voor dit jaar. De Europese Commissie had ook al vorige week al gezegd... wij ramen een, een, een krimp van bijna 1% procent voor de Nederlandse economie. Het planbureau is ietsjes minder pessimistisch, maar toch nog een uh, minder economische groei. dus. Kijken we naar de jaren daarna, want het Centraal Planbureau kijkt ook verder op. Dan komen ze in 2013, dus voor het uh, jaar uit op een groei van kwart procent. Een groei in 2014 van 1,5 procent. En ook in 2015, wel heel ver vooruit kijken natuurlijk, als er niks ge uh, gekke dingen gebeuren, dan ook daar een groei van 1,5 procent voor de economie. De werkloosheid, die, uh, moet ik even kijken wat dat is gebleven, dat cijfer. Ja, dat is dat hier. Uh, daarvan uh, wordt gezegd uh, dat zal uh, voorzichtig gaan oplopen... Uh, naar zo'n uh, 500.000 werklozen uh, voor dit jaar. Naar zo'n 545 uh, werklozen in 2013. En dat gaat dan, loopt dan ietsjes terug in 2014. In 2015 komen we weer onder de 500.000 werklozen. Op dit moment zitten wij op 475.000 werklozen. Dus dat zal oplopen, maar niet met gigantische aantallen. Zo'n bij elkaar opgeteld zo'n 50.000 mensen volgend jaar... En dan komen we helemaal onderaan, dan die hele cijfer dan doorlopend naar onderen. Want daar wordt vaak naar gekeken, met name dan in Den Haag. Wat betekent een en ander nu minder economische groei en dus ook minder inkomsten, minder belastinginkomsten, meer werklozen, dus meer werkloosheidsuitgaven en dergelijke meer voor de uitkering. Wat betekent dat allemaal voor het begrotingstekort van uh, dit kabinet en wat betekent dat voor onze staatsschuld? En daar komen we uit... Voor in december nog geraamd op een begrotingstekort van 4,1 procent en dat komt nu uit op 4,5 procent. Dus we zien een lichte oplopende begrotingstekort en ook voor de jaren daarna zie je dat voor 2013 nog 4,5 procent tekort en daarna loopt het ietsjes terug naar 4,1 procent in 2014 en in 2015. En dat is dus wel over drie jaar zitten we nog steeds boven de norm van Maastricht, boven de norm van de Europese Unie van 3,3 procent. Kijk naar de staatsschuld, die loopt op naar naar 73 miljard volgend jaar, dit jaar naar 79%, uh, 73% in 2013. En dat loopt dan geleidelijk aan nog steeds verder op, omdat je natuurlijk met elkaar meetost uh, de last van het verleden. De, de rekening zeg maar, van de recessie, niet alleen maar van de eerste, maar ook dus van de tweede recessie, die komt er op het bordje te liggen van ons allemaal. En daardoor zie je ook de staatsschuld licht oplopen, ook de komende jaren nog. Goed. Even concluderend, André, want de cijfers zijn natuurlijk nog maar net binnen. Maar valt je dit nou mee of tegen? Dit valt enigszins mee, want je zou kunnen zeggen... De, de, de vrees was eigenlijk dat we nog veel dieper in het moeras zouden wegzakken... met het feit dat, dat, je, dat we sinds de zomer als land in een recessie zitten. Dat je om ons heen een aantal landen ziet die het nog wel overeind houden en droog houden... zoals Frankrijk en Duitsland, uh, maar wij dus niet. Net zoals de, de zuidelijke Europese landen, die natuurlijk helemaal diep zijn weggezakt. En daar heb je inderdaad krimp van een economie van, van procenten. Uh, maar dit cijfer dit had slechter kunnen uitpakken. En we zitten dus nu op die groei van uh, min drie kwart procent. Nou, zullen we zeggen, een Goed. Nou, en ondertussen worden er de kopjes opgegaan bij de NOS op de redactie. André Meijne, dank je voor nu. Uh, uiteraard zo dadelijk meer van André en ook van de economen en uh, de politici die klaarstaan om te reageren. Ja, u hoort nog veel meer vanochtend. De zaak is in gang gezet. Uh, gisteravond werd de zaak in gang gezet, pas diep in de tweede helft uh, op Wembley. Ronald van der Geer, goedemorgen. Dat was wel goedemorgen. En tot die tijd was het niet best, hè, Engeland Nederland. Nee, het was een beetje aftasten. Het was oranje, je hoorde het van Marwijk net ook een beetje zeggen. Uh, terug naar af, oftewel naar drie nederlagen of, of drie slechte resultaten... was het vooral zaak voor oranje om weer terug te komen in de modus WK-finale. Dat betekent dicht op elkaar spelen, voorzichtigheid troef... met twee controleurs op het middenveld en misschien ook wel een beetje aan elkaar wennen. En pas in de tweede helft kwam er uiteindelijk eens een keer wat voetbal in het spel. Maar in de eerste helft was het erg behoudend, ja. En, en wat maakte die bij? Want ik heb alleen, ja, na de eerste helft dacht ik, ik ga naar bed... <lacht> Ik heb ja, de tweede helft niet gezien. Wat maakte dat ze opeens toch nou ja, konden scoren? Dat, ze, dat het nut had en dat het zin had. Nou ja, dat, dat, dat er A wat durf in kwam, dat de bal wat sneller rondging... dat er wat eerder een oplossing naar voren werd, uh, werd bedacht. En dat waren eigenlijk twee typische voetbalgoals die er uiteindelijk gemaakt werden. Een counter van Oranje, Robben, die de rush begon op, uh, op de eigen helft... en uiteindelijk dus de goal maakt, ook al omdat Huntelaar zo keurig wegtrekt. En een goede aanval uh, op hoog tempo uitgespeeld. Rechterkant, Kuit. en dan de, de kopbal van de Huntelaar. Ja, dat waren prachtige doelpunten, alleen uiteindelijk, in, aan het einde van de tweede helft... kwam ook wel weer de defensieve zwakte van Oranje naar boven. Want toen stond de ploeg wat onder druk. Waren er wat wissels geweest? Was misschien de organisatie wel wat zoek? Ja, en konden de Engelsen eigenlijk naar hartelust weglopen... bij hun directe tegenstander en twee goals maken? Ja, uiteindelijk via een prachtige van Arjen Robben... sleept Oranje en ook van goed resultaat weg van Wembley. Ja, als het even loopt, dan, dan is Nederland ook effectief. Um, kwam ja. het ook door Klaas-Jan Huntelaar. Die had een zeer kort, maar hevig optreden. Uh, want hij uh, verving natuurlijk Robin van Persie in de spits en was gelijk effectief. Ja, nu lijkt het net alsof Robin van Persie niet heeft uh, kunnen excelleren in Oranje. Nou ja, dat klopt ook wel. Ja. Uh, maar het was natuurlijk met name die andere manier van spelen. Ik bedoel, het, het, het, het, was, het was te veel gebrei, het was te veel terug. Het was, ja, er zat niet echt een, uh, een, een, een, een, een tempo in waarin je zag dat men graag wilde aanvallen. Daardoor was het niet leuk om te zien. Maar in de tweede helft, ja, Huntelaar heeft natuurlijk wel een visitekaartje afgegeven. Met name natuurlijk door die goal die hij maakt. Dat was een echte goal. Maar ja, Van Persie had dat misschien ook wel voor elkaar gekregen op die positie. Het is een beetje oneerlijk om dat te zeggen tegen Robin van Persie, maar Huntelaar was de spits van Oranje in de beste fase, hoewel kort, want Huntelaar eh, liep een, een lelijke neusblessure op, denk ik, hersenschudding, bij een kopbal samen met Chris Smalling, het zag er, het zag er zeer ernstig uit, ik was al lang blij eigenlijk dat hij weer van het veld liep. Ja, en dat na dat masker van hem, hij was net hersteld. Ronald van der Geer, dankjewel voor je analyse van de wedstrijd gisteravond Engeland-Nederland. Dan gaan wij nog eventjes naar Den Haag. Uh, u heeft het uh, kunnen horen, zojuist een paar minuten geleden zijn de voorspellingen van het CPB bekendgemaakt. Een van die voorspellingen is dat het tekort, het begrotingstekort van de Nederlandse regering... naar 4,5 oploopt in 2013. Joost Vullings in Den Haag. Hoe valt dit daar? Nou, we hebben nog geen reacties binnen. Maar ik kan je voorspellen dat dit bijzonder hard uh, aankomt. Een laatste voorspelling bijvoorbeeld van de Nederlandse Bank... een paar maanden geleden was 3,7 tekort. Ik sprak gisteren nog iemand die ook van zo'n getal uitging. En 4,5 begrotingstekort. Dat betekent echt heel veel. Dat betekent dat er sowieso al 9 miljard bezuinigd moet worden volgend jaar. Uh, maar als je gaat bezuinigen, dan treden zogenaamde... Effecten, effecten op. Dus je moet er nog eens miljarden bij een gaan optellen. Dan zal ik even kort uitleggen wat is een uitverdieneffect. Bijvoorbeeld, je zegt van uh, het kabinetbesluit... we gaan nog eens 10.000 ambtenaren uh, ontslaan, uh, wegbezuinigen. Uh, dat levert natuurlijk geld op voor de schatkist... want je hoeft die mensen geen salaris meer te betalen. Maar ja, vervolgens betalen ze ook geen belasting meer. Uh, heel veel mensen vinden het niet direct werk. Krijgen geen WW-uitkering. Dus het, uiteindelijk verlies je ook weer 400 miljoen uh, aan inkomsten. Dus dat het bedrag moet er ook nog eens extra bij bezuinigd worden. Nou, dat soort uitverdiende effecten dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar het bedrag is sowieso 9 miljard euro... en dan kan je dus nog wel een paar miljard weer optellen. We zitten dus ruim boven de 10 miljard euro. En dat is echt heel erg denk dat heel veel mensen met een witte neus, witte neus en bleke gezichten... nu rondlopen in Den Haag. Nou, Joost, hou ons op de hoogte. Want jij gaat nu ook reacties halen op deze slechte cijfers... voor het kabinet Rutte. We spreken je later na acht uur. Dank je wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, kleine 10 minuten kennen we ze nu, die CPB-cijfers. Vanochtend werd er al volop gespeculeerd door politici. Christi Unikamerlid Ari Slob twittert: CPB Day. Spannend. Zullen we straks de CPB-cijfers via de site of via de Financial Times te zien krijgen? VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard zegt dat op dat medium dat ze zomaar vermoedt... dat het een enerverend dagje wordt. Hmm. CDA-Kamerlid Eddie van Heijem twittert. Je kan erop gaan zitten wachten, maar voor de ramingen zal het vreselijk niet heel veel uitmaken. Hij sluit af met de hashtag. Maar even rennen dan. <laughs> Ja, ander nieuws vooral dus in de kranten. Uh, er moet bijvoorbeeld een totaalverbod op hash worden ingevoerd, wil de Tweede Kamer, weten. Telegraaf. softdrug mag niet langer in coffeeshops worden verkocht. Regeringspartij VVD pleit vandaag bij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor deze maatregel en wordt gesteund door CDA en PVV. Volgens de liberalen faciliteren coffeeshops buitenlandse criminele organisaties... met de verkoop van het verdovende middel. Op Twitter schrijft VVD-Kamerlid Art van der Steur het volgende. Met verkoop hars financieren wij de internationale criminaliteit. En dat komt uit Afghanistan, Libanon en onder andere Marokko. De Engelse media zijn onder de indruk van de overwinning... van het Nederlands elftal op Engeland, Wembley. Website van Sky Sports kopt Dutch Destroyers, de Nederlandse vernietigers. En The Guardian schrijft dat de dappere jongens, jonge Engelsen... zijn geklopt door de oude rotten van Nederland. Ja. Op de website van de Belgische VRT staat dat de Europese Unie... jaarlijks duizend miljard euro misloopt door belastingontduiking of belastingontwijking. Blijkt uit een Britse studie, een opdracht van de Europese Sociaaldemocraten. Het Britse rapport stelt zelf een hele reeks maatregelen voor. Een voorbeeld is belastingplichtigen duidelijk maken... dat de pakkans in de toekomst groter wordt. Daarnaast moeten overheden mechanismen ontwikkelen... die hen automatisch waarschuwen voor dossiers die onderzocht moeten worden. Het is niet bekend welk bedrag de Europese Unie in Nederland misloopt. RTV Utrecht meldt dat een winkelcentrum... in de Utrechtse wijk Leidse Rijn extra wordt beveiligd. De aanleiding is een vechtpartij van die kwam doordat een groep jongeren een jongen dwong om geld te pinnen. Eigenaar van het winkelcentrum laat beveiligers nu vaker een ronde maken... zodat de ondernemers zich veilig blijven voelen. de website van de Volkskrant staat dat minister Leers van immigratie in Polen is. Hij begint vandaag een charme-offensief om de schade te beperken... die is aangericht door het meldpunt van de PVV. Hij zal vooral proberen uit te leggen dat Wilders niet namens heel Nederland spreekt. Op de website van RTV Rijnmond aandacht voor de rechtszaak... over de moord op Hongpal International, Gregory Halman. Vandaag wordt uh, met de Proforma-zitting een start gemaakt uh, aan die rechtszaak. De Hongballer Halman kwam vorig jaar uh, om het leven bij een steekpartij. Zijn 23-jarige broer Jason is verdachte. De steekpartij zou zijn begonnen door een ruzie... vanwege een radio die te hard stond. En door een fout van de gemeente Schermer in Noord-Holland blijken zo'n 50 huwelijken helemaal niet geldig, schrijft de Telegraaf. Het gemeentebestuur wees in 2005 drie nieuwe trouwlocaties aan en nu blijkt dat de bevoegdheid niet bij het bestuur, maar bij de gemeenteraad ligt en die geeft binnenkort alsnog goedkeuring. Nou, dat is mooi. En zo dadelijk, na het journaal van acht uur... en in het journaal natuurlijk het laatste nieuws over de CPB-voorspellingen. En wij hebben voor u de reacties, analyse, duiding en de cijfers zelf. En die zijn niet best. 4,5 procent zit er aan te komen. En uh, dat heeft grote gevolgen. U hoort het Joost Vullings al zeggen... dan moet er fors bezuinigd worden. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Percentrum Nieuwsport.